7 uur na netwijl met het NOS-journaal. Het Mexicaanse telecomconcern America Mobiel trekt zijn overnamebod op KPN in. Het bedrijf van de steenrijke Carlos Slim was maandenlang in gesprek met de KPN over een overname. De Mexikanen lieten op 9 augustus weten dat ze alle uitstaande aandelen van KPN wilden kopen voor 2,40 euro per stuk. Amerika Mobiel zegt er nu mee te stoppen omdat het niet meer dan 50% van het stemrecht kan verwerven door de blokkade die werd opgeworpen door de Stichting Preferente Aandelen KPN. Eind augustus kreeg die een meerderheid van de stemmen bij KPN in handen door de uitgifte van speciale aandelen. In de Amerikaanse Senaat is een akkoord bereikt tussen democraten en republikeinen over de begrotingsproblemen. Het akkoord is bereikt door de leiders van de fracties, er moet nog wel over worden gestemd. Aangenomen wordt dat ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat. Door de overeenstemming wordt het Amerikaanse schuldenplafond... tijdelijk verhoogd en krijgt de federale overheid weer geld. Het akkoord geldt tot 15 januari. Daarna moeten de partijen opnieuw gaan onderhandelen. Bij het uitblijven van een akkoord zou Amerika de wereld kunnen meesleuren... in een recessie, zo vreesden deskundigen. Nederland zou met de Verenigde Staten afspraken moeten maken over spionagepraktijken. De Tweede Kamer heeft daar vandaag op aangedrongen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat nu onderzoeken of dat kan. Duitsland probeert ook afspraken met de Amerikanen te maken over een zogenoemd no-spy-verdrag. Plasterk noemt dat een waardevolle suggestie. Hij zal in gesprek met de Amerikaanse afluisterdienst NSE. De directeur van de NSE heeft Plasterk verzekerd dat Nederland geen doelwit is... maar hij geeft geen garanties dat er niet op data wordt gevist... Het weer vanuit het zuidwesten regen. Morgen vooral in het noorden, midden en oosten buien. Aan zee krachtige wind. In het noorden is die stormachtig. Het wordt zo'n 15 graden. Vrijdag en zaterdag lange tijd droog. Een zaterdag kan het 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Aan Verkeersinformatie. Nog één file over uit de avondspits op de A6. Lelystad richting Muiden. Tussen Lelystad en Almere buitenoost oost Drie kilometer.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 De een kiest voor een heggeschaar van Stiel omdat hij knipt als een echte professional. De ander omdat het een machine van Duitse topkwaliteit is. Kortom, u heeft altijd wel een goede reden om een Stiel te kiezen. Stiel, sterk werk. De Stiel tuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl De Cirkel De nieuwe roman van Dave Eggers is vanaf 11 november overal verkrijgbaar. De Cirkel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 Of de kinderen zich vermaakten in Aviodroom. Ze bleven zich verbazen bij al die enorme vliegtuigen. En spelenderwijs leerden ze hoe bagage afgehandeld wordt op een luchthaven. Dus ja, ze vermaakten zich meer dan ooit. Aviodroom, de leukste vliegbestemming van Nederland. Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. U kunt onze gast kennen als voormalig hoofd binnenlandse veiligheidsdienst, als procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag en als oud-topman van de autoriteit financiële markten. Maar in het diepst van zijn gedachten is hij schrijver die een paar jaar terug late sprookjes schreef... maar nu debuteert als dichter met de bundel Weggewaaid. Hier is Arthur Dokters van Leeuwen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, in het diepst van zijn gedachten is hij eigenlijk een schrijver. Wat was het eerste dat u schreef? Herinnert u zich dat nog? Nou, het eerste wat ik schreef was uh, versjes over de herfst toen ik een jaar of zeven was. Versjes over de ja, herfst? Ja, ja. Uh, het, uh, er was in de, ik woonde in Zeist. En daar uh, hadden ze natuurlijk een krant, de Nieuwe Zeist Courant. Die geloof ik al 100 jaar bestond. Dat heb je in zo'n dorp. Ja. En daar, daar had je oom Henks kinderhoekje. En als je daar dan iets instuurde, een verhaaltje of een versje, dan kreeg je punten. En als je genoeg punten had, dan mocht je met het jaarlijkse reisje mee... We zijn in de jaren 50, hè, 52. Mm -hmm. um, naar Haardewijk, dat was een hele grote speeltuin. aan de hand, daar is het dolfinaar in gekomen, was het toen natuurlijk nog niet. En dat vonden wij natuurlijk prachtig, want dat was allemaal zeer gevaarlijke toestellen, waar je een zoontje in kon klimmen. Maar ook altijd wel de EHBO-doos nodig. Hè? <laughs> en uh, dat kon dus, u dan binnen dus met dat versje? Ja. Als je genoeg punten had, mocht je mee. Maar dan moest het wel een heel goed versje zijn. Ja, want nee, iedereen deed er, er natuurlijk keer, aan mee. Je moest iedere week iets insturen. En dan kreeg je een paar punten. En als je dat dan een stuk of weet ik niet meer... Hè, tussen de 50 en de 100 had, dan mocht je mee. En zijn die versjes bewaard gebleven? Nee, nee, nee. Ik heb er nog wel ergens één. Doet je dus een gezocht? zin sneden over de herfst? Nee, dat weet ik echt niet meer. Nee? Dat het al gaat over de blaadjes aan de bomen, dat weet ik nog. Rijmde op komen, maar ja. daar moet ik het toch even bij, <lacht> uh, bij laten. Ik denk dat menige dichter met grote jaloezie naar de media aandacht heeft gekregen. Die u kreeg voor. Ja, ik voel het ook een de, beetje in mijn rug. De zeg maar. bute um, Ja, u voelt het behoorlijk in uw rug. Want we, we hebben een enorme toestand hier gehad. Want u kon de trap niet op. Nee, nou ja, ik wou de trap niet op. Het is een buitengewoon gammel een uh, neo-tovele-moons ontworpen... Moderni fouten modernistische wenteltrap. Ik hoop dat de architect van deze trap ook luistert. Die zal zeker luisteren. En, en dit goed in zich opnemen. Het is alleen voor mensen onder de twintig, als je het mij vraagt. Die ook eigenlijk geen trap nodig hebben. Maar... En niet voor ene dokters van Leeuwen. Even terug naar die uh, jaloezie... van uh, de dichters. De, uh, die dan maar dichten en dichten... en bundels... Uh, uh, de wereld insturen. U kreeg veel aandacht de afgelopen ja. week. Ik zag ja. een pagina in de Volkskrant. Een ja. pagina ja. in de weekendbijlagen... van de NRC. Ja. Uh, maandag zat u zelfs bij... Tijd voor Max. Ja. Als ja. hoofdgast. Ja, absoluut. En, en dan nu hier? Geniet u met volle teugen van al die aandacht? Nou ja, ik. ik, ik, ik nee. ja, moet ik dan zeggen. nou nee, maar ik geniet ervan. Van, ik vind het best aardig. Hij ah, zegt u ik gewoon dat het u ervan het leuk, geniet? leuk dat de mensen aandacht aan zo'n bundel schenken. Hm. Ik vind het ook prettig voor de uitgever dat er wat uh, publiciteit omheen komt. Uh, ja, kijk, kunst uh, moet geopenbaard worden, kunst die alleen maar geheim blijft. En alleen maar, hè, ik schrijf voor mezelf. Ja, sorry hoor. Ik hm. schilder voor mezelf. Het wordt pas kunst. Als het openbaar is. Als anderen, en dat hoeft dan niet meteen op straat, maar als anderen daar kennis van kunnen nemen. En dat is dus precies woord, uw overweging geweest ja, om dus te doen. poëzie te publiceren? Tenzij ik het niet goed genoeg vindt. Maar goed, ik heb ook een hele hoop niet gepubliceerd, natuurlijk. Wie bepaalt dat, of het ik, goed genoeg is? Ik. En de uitgever, maar die had nu helemaal. Uh, ik was benieuwd, ik had een stapeltje gestuurd. En, uh, dus het is dus een idee van, van de uitgever mm -hmm. om dat nu te doen. En ik, ben, ik dacht, ik ben benieuwd, want ze hebben daar goede, bij Prometheus goede editors. En, uh, dus ik, ik, ik ben benieuwd wat ik terugkrijg, hè. Dat weet je dan niet. Is dat dan nog heel spannend? Mooi. Ja, dat is wel spannend. Ja. Omdat het toch de eerste serieuze externe toets is. Mm -hmm. Zo'n uitgever. Heeft een reputatie te verliezen, noem maar op. En het kost geld en gaat u maar door. Mm -hmm. Dus dat is dan echt een toets die buiten jou is. Dus dat vond ik wel spannend. Maar ze vonden het indrukwekkend. En hadden alleen maar goede opmerkingen over de uh, Nederlandse taal. Woorden die net weer anders... Ja, ik kan het ook niet meer. Hoor. Met alle stellen en spellingswijzigingen ben ik het, uh, het spoorbijster. Het spoorbijster. Uh, dus dat soort dingen. En die heb ik ook allemaal overgenomen. Trouwens, voordat ik allemaal aardige dingen over de bundel ga zeggen... ga ik ook iets onaardigs zeggen. Want ze verwijten ons wel eens dat we altijd zo ontzettend laaiend enthousiast zijn ja. en positief. Ik vind dat hij er heel lelijk uitziet, de bundel. Ja, mag ik, ik zo vrij ja, zijn? mag ik best vinden. Ja. Wat, Wat vindt, vindt u er zelf niet? van? Nou, de, mensen, de, ik ben de eerste. De andere mensen vonden het allemaal heel mooi en toepasselijk. Oh. En ik ben zeer verguld met de, met de, uh, de illustratrice, Kirsten Kwant heeft ook dit... De sprookjes, ja, dat ja. vind ik er dan weer wel mooi uitzien. Ja, nou, smaakverstrekt. Ja, maar dit, precies, dat zal het dan wel zijn. Het typeert heel goed de sfeer van dat gedicht. Dus, uh... Van weggewaaid. Ja. Dan zie je wegwaaiende blaadjes. Ja, nou, uh, dan moet u het artikel... Dan moet u het... Uh... Dan moet u het gedicht even lezen. Dat Leest u het gelijk. Het gaat niet over blaadjes. Nee, uh, maar ik zie wel blaadjes op de, op de kaf staan, toch? Bladen. Uh, bladen. Papieren bladen. Geen, blaad, geen blaadjes over. Nee, geen herfstblaadjes. Daar hadden we het net over. Dus dat bent uh, een luisteraar <laughs> geheel in verwarring, volgens mij. Dat doet u expres. Onmiddellijk. Ja, nee. Zodra ik verwarring kan scheppen, door. ik het. levende brouwerij. Even kijken, hoor. Oh ja, heeft hij 22... Het de die de titelgedicht. mensen die het tij, thuis nog even op willen zoeken. Ja? Pagina 22. En dit is een recent gedicht, hè? Het is relatief dat ik recent, ja. Dat laat ik, ik het eerst voorlezen. Weggewaaid. Het heden is een onpeilbaar moment. Van daaruit begint het verleden. Alles waait daar vandaan. Het nu, zojuist, vanmorgen, gisteren, eergisteren, jaren her... Herinneren, ringen, dansen en fladderen in een onafzienbare rij. Ik ken het einde daarvan niet. Maar velen zeggen dat de rij teruggaat tot de oerknal. Alles wat in het heden bestaat, zou daar vandaan zijn weggeblazen. Wat ik in mijn het leven ook uitricht, moord, haat, genegenheid en zonde, het, leven, het heden blijft folterend ongrijpbaar. Evenzeer als de oerknal, dat begin van het begin. Beide biezen en woeien mij van zich af. Ik ben weggewaaid. Het is toch wel iets bijzonders voor u ook... om uw eigen gedicht nu zo voor te ja, lezen... in ja. plaats van al dat soort ja, dat andere teksten ik, wat er uh, normaal uitkomt. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe is dat? Nou, ja... Hetzelfde als met kunst die geopenbaard moet worden. Uh, anders is het geen kunst, gedichten moet er eigenlijk voorgelezen worden. Vind ik wel. Ja. Geschreven hebben ze ook hun eigen betekenis. Maar je kijkt, tenminste ik, ik lees ze ook zelf. Of het loopt, daar kom je als je alleen maar schrijft niet achter. En als je het niet goed uit kan spreken... hetgeen toch altijd, zeker met een microfoon voor je... Uh, en know, onvoorbereid. Zo makkelijk is. Ja, maar goed, dan kan je... Uh, uh, dus je moet het voorlezen, omdat je anders niet weet of die zinnen lopen. In Engeland is het heel gebruikelijk hè? dat ja. politici en bestuurders ja. uh, literatuur ja. schrijven dan wel poëzie. Ja. Hier in Nederland hebben we er Nederland, niet veel van gehad. Dat vroeger natuurlijk wel. Hè? We hebben de Redenrijkers gehad. Er is een prachtige uh, Salamander heeft nog eens een reeks. Uh, Redenrijkerspoëzie. Uh, ja, maar die loopt, begint dan ergens in de 12e eeuw of zo. En allemaal zes van die bundeltjes. En dat eindigt dan in de negentiende eeuw. Ja. En toen uh, had je redingen, Maar heel veel uh, geletterden... Uh, die dan ook meestal wel een beetje in de goede, goede doel waren... die schreven gedichten. En dat, dat is ergens zoek geraakt in de twintigste eeuw. Ik weet niet precies uh, hoe dat komt. Jammer. Ja, Top? zeker. Goed. Um, laten we even naar het nieuws van vandaag gaan. Um, Rusland. En onze diplomatieke dienst... En uh, de toestanden die we daar hebben op dit moment. Ja. Ik hoorde zojuist uh, Timmermans nog op, uh, op, de, op Radio 1. Hij heeft een gesprek ja. gehad met zijn uh, collega in Rusland. Uh, hoe, hoe kijkt u ernaar? Want u, u, u bent uh, afgelopen jaar he, was u, uh, ja. voorzitter van de groep... Wijze ja, Hervorming nog. Diplomatieke Dienst nog steeds. Dat is nog niet Het rapport, eerste rapport is uh, verschenen ja. een paar maanden geleden. En enthousiast ontvangen. Ja. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen in, in Rusland? Wij waren. Uh, twee leden van de commissie, ikzelf en uh, collega Victor Schoenmakers, waren in, in, in Moskou. En toen heb ik het er nog met Onno Elderenbos over gehad. Tweede man daar. Ik, zei, ik kreeg toch het gevoel. Want er was iedere keer wat in dat, in dat, in dat uh, Ruslandjaar. De wij mensen zeiden, die het nieuws niet helemaal hebben gevolgd, dat is dus de man die aangevallen ja, is. dat is de tweede is. Man, en Dat is ja. de man waarbij ze. ...binnengedrongen zijn, boel kort en klein en hem beschadigd. ik mm -hmm. krijg toch het gevoel uh, dat ze het expres doen. Uh, dus het op, niet, niet deze inbruiker, die had nog niet plaatsgevonden... Mm -hmm. ...maar dat de druk stelselmatig wordt opgevoerd. Dan is er dit weer en dan is er dat weer. Om wat te bereiken? Ja, ik denk, uh, het, is, het is veranderd, zei hij... ...als ik me goed herinneren, met de nieuwe premier... Die uh, Poetin zich aangemeten heeft, zal ik uh -huh, maar zeggen. Uh -huh. Sindsdien is er toch een beetje hitzerige hitserige sfeer ontstaan. En uh, ja, waar dat toe zal leiden, dat weet ik niet. Maar uh. ik vind het wel zorgelijk. Ja. Wat niet zouden... alleen met ons hoor. Ik sprak al een, een collega-diplomaat in die zei, nou met de Engels is het nog veel erger. Zijn de verhoudingen nog veel meer verslechterd. Dus het is niet uh, waarom wij, het is waarom het Westen. En wat zou uw advies, advies zijn aan, uh, aan de koning, aan Willem-Alexander? Dat is nog een beetje te vroeg. Niet om een, om, uh, De eerste reactie van Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken is bemoedigend. Want hij uh, vindt het ook uh, ernstig. Mm -hmm. En hij gaat het op, op de bodem uitzoeken. Ja. Dan Zijn wij dus benieuwd of dat ook gaat gebeuren. Ja. Wat vermoedt u? Wat denkt u? Nou, ik denk het wel, omdat dit natuurlijk... Uh, Kijk, ik geloof niet dat die mensen buiten medeweten van hun geheime dienst gehandeld hebben, zeg ik maar. In totalitaire staten bestaat ook toeval, maar dat is toch wat, het komt toch wat minder voor, zal ik ja. maar zeggen. Dus dat geloof ik even niet, maar ik denk wel dat ze te ver gegaan zijn. Dat de, de nomenclatura, de, de mensen die daar de macht hebben, daar niet op zitten te wachten. Het is natuurlijk vervelend. Voelde hij zich eigenlijk ook bedreigd twee weken geleden? Nou, de, ik heb niet gesproken. Uh, nee, ze voelde me. Nee? Ja. Die, die, nee. nee. Uh, daar was we geen sprake prima, van. Prima beveiliging, allemaal gezien op behoorlijk niveau. Beveiliging maar, is ja, redelijk, hoorde erbij. ik daarnet. Ja, dat hoort bij dat vak. Hm. Dus daar ben ik zelf uh, ook wel bedreigd. En ja, dat is wel vervelend. Vooral als je. Uh, uh, dus het is altijd vervelend. Maar mm -hmm. het, ja, hoor is, dan moet je dat vak niet uitoefenen. Dus. Maar lag dit in de lijn der verwachting? Het aanval van een diplomaat, mm -hmm. dat is nogal wat. Ja. Kijk, Wij hadden, dat staat nou een keer in het verdrag van Wenen... dat diplomaten onschendbaar zijn. Dus de Haagse politie had deze dronken diplomaat niet op mogen pakken. Dat was een fout. Dat hem misschien even op moeten houden... en eens even naar uh, uh, diplomatiek contact moeten zoeken met... Uh, ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Mm -hmm. En hem dan toch wel met per keer de post uh, uitwijzen. Mm. Van uh, dronken zijn, een rare vrouw die ongelukken maakt... kinderen mishandelen, gaan jullie dat thuis maar uitzoeken. Zo had het moeten gaan? Dat denk ik, ja. Mm. En dus waar waren die excuses op zijn plaats? Want ja, je moet je aan het verdrag van Wenen houden. En daar heeft Nederland baat bij. Nederland uh, heeft nogal wat posten... in. Uh, niet al te makkelijke landen doen daar dingen die de lokale machts hebben. Zoals het helpen van mensen die, die aan mensenrechten proberen te bevorderen. Mensen, vrouwen die proberen iets aan emancipatie te doen. Dat wordt door de lokale machthebbers het steunen van, van boerendorpen... zodat ze wat minder afhankelijk worden van de grondgrondbezitter. Dat zijn allemaal dingen die door de lokale powers that be... de mensen die echte macht hebben, niet worden gewaardeerd. Nee. Daardoor, die, die Daarom die is die onschendbaarheid doen, dus belangrijk. ...door datzelfde verdrag dat deze dronken diplomaat beschermt. Ja. Dus ja, hoor eens als je wil dat je beschermd wordt. Nou, het is maar goed dat hij dat gedaan heeft. Want per keer in de post wordt Ono dus uh, beschadigd. Om het kort samen te vatten. Ja. Maar dat had u dus niet verwacht? Nee, nee, nee. nee. dit ja. gaat... Ik kan mij ook niet... Ja, we hebben natuurlijk ernstige... Uh, dat is echt lang geleden. Ik heb gevraagd, gegraven in mijn geheugen. Maar ik kan zo gauw niet een incident vinden... dat Nederlandse diplomaten op deze manier... ja, dat is ook altijd wel wat, maar echt... Maar goed, we moeten we, het is natuurlijk nog niet bewezen. Hè? Ja, we, we, ja, nee, het is een kom. Maar het is ja, duidelijk. Het Voor ook u is niet te het bewijzen. duidelijk. Hm. Ja, het wordt ook niet bewezen. Nou, dan dan, be bemoeit u zich daar dan eigenlijk nog mee? Nee, de, de, daar moet ik me niet mee. Nee. Maar het is natuurlijk... Ik uh, zat vandaag de hele dag bij Buitenlandse Zaken allemaal... om mensen te interviewen samen met de collega's... over dit voorval. We kennen hem ook allemaal. En uh, ja, natuurlijk gaat het daar dan over. Uh -huh. Maar ik bemoei me er niet mee. Dat is nee. ook helemaal niet nodig. Nee, nee. Um, nee, maar ik vroeg me ook af... Of, of u dan met Timmermans daar nog over spreekt... Nee, uh, toen toe die, toe die diplomaat in, in, uh, in Den Haag, in nee, de Haagse politieboeien werd. Ja, spreek over uh, wat dus, uh, waren onze plannen... Uh, dat komt even aan de orde. Maar niet ja. van wat vind jij er nou van, wat moet ik doen, houd toch op. Dat ja. kunnen ze gewoon heel goed. Hm. Dat is mij echt niet van nodig. Hm. Goed. Um, nou, het is afwachten. Want de, ik hoorde daar uh, vanmiddag nog wel op, op Radio 1... dat uh, het eigenlijk wel een wapen is voor Nederland. Uh, het feit dat de koning op bezoek gaat in november. Nou, daar zou ik maar... Uh, Ziet u dat ook zo? Ik denk zo? dat men het heel rustig het hoofd koel moet houden... en is afwachten hm. hoe dit nu verder gaat... Wat is dit? Waar komt dit vandaan? Wat zoeken ze nu wel of niet echt uit? En, uh, een grote, uh, bij, uh, Het interesseert ze, uh, als ze in hun echt, in hun ingetast worden... ...interesseert die koning ze niks hoor. Nee. Dit is een heel klein land en dat is een heel groot land. En ze vinden dat mooi. Uh, Zo'n oudgeschlachtigste oranjes, uh, hele keurig nette staat als Nederland... Dat vinden ze mooi. Maar als ze in de kern van, van wat zij belangrijk vinden geraakt worden... Dan doet dat er niet meer toe. Nee hoor. Goed. Arthur Dokters van Leeuwen. We spreken over uh, poëzie. En uh, luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. Er is al één reactie binnengekomen van een luisteraar. Uh, Frits Timmermans meldt de nieuwe kleren van de keizer. Arthur Dokters van Leeuwen in Radio kunststof. Hoe zullen we daarop reageren? Niet. Niet. Uh, en een reactie. Vraag aan Dokters van Leeuwen. Heeft hij het kookboek van Marcus Wolf, ex-hoofd buitenlandse spionage DDR gekocht? En is hij van plan zelf een kookboek als ex-BVD'er te schrijven? Daar heb ik geen tijd voor. Daar heeft u geen tijd voor. En ook geen zin in. Maar wel in poëzie. Ja. Gelukkig maar. Want daarom zit u hier. Uh, die tegel uh, ligt daar en is inmiddels al beschreven. Straks zou duidelijk worden wat daarop is komen te staan... Arthur Dokters van Leeuwen, voor de mensen die later zijn ingeschakeld... is een belangrijk man. Althans, hij heeft veel belangrijke functies vervuld. En vervult hij nog steeds, zoals die hoofd van de BVD... maar ook procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag... en voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. En hij is nog altijd zeer actief in bestuurlijk Nederland. Nu nog slechts veertien functies, heb ik mij laten vertellen. En eigenlijk met pensioen. En dus werd het tijd om een uh, oude liefde op te pakken. Namelijk het schrijven. Ja, echt veertien functies. Ja. Ja, kijk, dat komt... Uh, ik zei in het voorgesprek al dat we, ik het genoeg had om nogal veel mensen te hebben... die voor me werkten, voor mijn buitenlandportefeuille, portefeuille, Europese portefeuille. bestuursportefeuille, ga zo maar mm -hmm. door. En ik heb er altijd wel wat uh, zeg maar vrijwilligerswerk en charities bij gedaan. En dat vonden die mensen ook leuk om dat uh, met mij mee te doen. Ook bij wijze van afwisseling. Wat voor vrijwilligerswerk was dus, nou, dat dan? Ja, ik was voorzitter van een stichting die jonge muzici probeert uh, uh, hm. verder te brengen. Te veel om op te noemen. staat allemaal op de website, is te vinden op de website van de NSOB. Ja. En, dus onder dat soort dingen. En, ik ben nu voorzitter van een stichting die aan integriteitsbevordering doet. Een stichting die, probeert, uh, die beschikbaar is om... Uh, uh, uh, grote beleidsproblemen op te lossen uh, voor een billijke prijs. Dus allemaal niet commercieel. Uh, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hm. Maar dat betekent dus, u bent nu achter in de zestig. Ja. U staat s ochtends om een uur of zes, zeven op. En, en uh, rent nu, en reist dan de hele, het hele land ik door. Werk, ik werkte toen ik uh, nog niet gepensioneerd was, 60, 70 uur. Mm -hmm. En nu? Uh, nu een uurtje of 30, 40. Oh, ja. dus, dus voor mij is dat de helft van de tijd. Dus dat, uh, en dan heeft u heel veel tijd over ja, om uh, en te leert schrijven. Ik natuurlijk ook om je tijd goed te benutten. Ja, dat is uh, nou, in Weggewaaid, want zo heet de Bunnel, maken we uh, dus kennis met de dichter Dokters van Leeuwen. En het is opgedragen aan, uh, aan uw moeder, Hans ja. Dokters van Leeuwen van der Weijden. Ja. En dat is niet voor niks, want eigenlijk hebben we het aan haar te danken. Sowieso ja. natuurlijk, het feit dat u er bent, hebben we aan haar te danken. Ja, zoals ik eerder al zei, moest ik van haar die brief, zij zat erachterheen dat ik dat deed... En die versies maken... Voor, hem, voor zei, het ja, hoekje ja, van ja, ome ja, Henk. Ja, dat heb natuurlijk helemaal geen zin om, om uh, op te houden... met het buiten spelen en de versies. Maar als ik het dan deed, dan deed ik het ook wel. Dan moest het ook goed zijn. Dat heb ik altijd gehad. Zeker perfectionisme. En, uh, en bovendien had nou, zij hoog, sorry grote liefde. Ik heb dat ik u onderbreek. Maar zij riep u dan naar binnen ja, en zei Arthur, een, een kom op. Maken. Ja, moet een maken. Want? Omdat ze wist trofee, dat u dat maar, goed kon? Of, ja, uh, nee, dat had ze wel gezien goed met woorden uit de voeten kan. En, uh, maar goed, dat is ook... Uh, en wat is belangrijker is de liefde voor literatuur. Zij las heel veel, en ik ook, en daar uh, hadden we het ook over. Dus wat tij, las ze in die uh, tijd? Uh, nou ja, zij las uh, Arthur van Schendel, daar heet ik ook naar. Dat was haar uh, favoriete schrijver. Uh, ja, ja dus dat uh, dus dat is ook een favoriet van mij... Dat type schrijver, zeg maar, Roland Holst. Dus geen uh, WF Hermans. Dus je had ook Roland of Simon kunnen heten, ja, begrijp ik dat. Uh, nou ja, dat is. Uh, wf Hermans was toen nog niet na de oorlog pas uh, gepubliceerd. Ja. In de oorlog was daar natuurlijk geen plaats voor. Maar goed, zij bracht u de liefde voor ja, taal bij... Ja. en gaf u dus opdracht om die versies ja. voor het kinderhoekje van oom Henk te schrijven. Jong geleerd, oud gedaan, zullen we zeggen. En dus staat er, het is op de bundel, zoals gezegd, is opgedragen aan uw moeder... maar er staat ook een gedicht in over uw moeder. De blik van ja. mijn moeder. Ja. Wilt u dat voorlezen? Ja. Even. Op pagina 11 staat dat. Even het nummer erbij. Een rondziend oog dat veel gezien had en veel aanzag, wetend dat het niet voor lang meer zijn zou. Aanvaarding en welwillendheid, verzonken in beschouwing, maar niettemin vol aandacht. Door het pijnlijk lichaam zeer gekluisterd, wierp je een blik die niet veel minder dan de wereld omvatte. Dat zag ik, moeder, tussen de varens op je toelopend, terwijl je me niet zag... Ik vind het een mooi gedicht. En u laat zich gelukkig niet van de wijs brengen door de telefoon die u afgaat. En dat is omdat we op een andere en plek zitten in de studio. Nee, nee, ja, om u van de ja. wijs te brengen, precies. Um, wat voor vrouw was uw moeder? Mijn moeder was een, een mooie vrouw. Een grote statige vrouw. Grote statige vrouw? Ja. Ook uh, stevig, net als ik. Het zit bij ons in de familie aan moederskant. Grote, ronde stevige vrouw? Ja. Nou ja, groot en statig is beter dan rond. Ja. En, uh, en zij... Uh, ja, moet ik het zeggen? ondanks was het feit dat mijn vader vroeg overleed. Daar vindt u ook een gedicht van. wist uh, ze toch een invalide was. Uh, uh, Rheumatiek. Uh, ja, kan ik niet zeggen. Dat is toch niet, niet mis als je met vier kleine kinderen... Uh, sociale voorzieningen hadden we toen nog niet. Hè. We, zijn in, we zijn in 57 overleden. En u was en rond de elf so geloof ik? 12, he? ja. Uh -huh. Een beetje sociale voorzieningen. zijn. Er een, ja een jaar toen ik 16 was. Toen kwam er opeens een verbetering van de Algemene Weduwe- en Wezenwet. En dat weet ik nog precies. Want uh, ik ging over het geld. U was uh, de oudste? Nee, ik was niet de oudste. Oh. Maar ik was de verantwoordelijkste, zullen we maar zeggen. <laughs> en... Uh, dat was, en ik moest daarvoor toch vaak bedenken... welke leverancier wij nu weer niet zouden betalen. Ik moest je schulden een beetje uitspreiden. Niet concentreren. <lacht> en uh, ja, het was niet leuk. Maar goed, het moest gebeuren. En, uh, mijn moeder had geen hoofd voor geld. Ze smeet er niet mee. Maar dit soort dingen, ja, dan moet je, ik heb het altijd gehad. Dat gevoel voor geld. En, uh, inspecteur van Financiën geweest. Uh, autoriteit uh, ook allemaal geld... Maar dat gevoel voor verantwoordelijkheid goed, uh, had u dus ook al heel jong, ja. begrijp ik hieruit. Ja, uh, ik was ook altijd klasse oudste. Ik ik, mijn eerste voorzitterschap was ik tien jaar. Nou ja. Toen was ik, uh, we hadden een jongensclub oprichten. En dan kwamen de vrienden op, uh, op mijn bed zitten. En ik we had een heer of zo. En dan zeiden ze, jij bent voorzitter. En dat is eigenlijk zo gebleven. Sindsdien ben ik nooit meer... <laughs> Uh, Voorzitterschaploos geweest. En, uh, en hoe verklaart u dat? Want een jongen met bronchitis. De jongens die op bed zitten. Uh, ja, nou ja, dat, het is toch een kwaliteit. Het is niet om uh, van. oh, kijk, mij is bijzonder zijn. Dat, dat het leiderschap of het voorzitterschap. dat soort dingen. dat is toch een eigenschap die de mensen aankleeft. Dus dat kan je ook niet. Ik ben ook altijd wel wat genuanceerd over dat je dat mensen. als ze het hebben, dan kan je iets. Uh, het is net als met het zijn van een komiek. Je hebt mensen die uh, de lach aan hun kont hebben hangen. En dat, en dat kunnen ze perfectioneren. Mm -hmm. uh, maar iemand die geen komiek is, die kan je honderd keer naar allerlei seminars sturen. En scholen, en weet ik wat, maar dit wordt geen komiek. En, en zo is het hier met dat leiderschap ook. Herkent u de medelijders ook altijd? In de gezelschappen? Van, oh, daar heb je wel. er ook zo in? Meestal wel. Wat voor types zijn dat dan? Heel verschillend. Je hebt uh, uh, de, de type zoals ik. Ik kon ook nooit. Ik val altijd op. Ik kon ook nooit spijbelen op school. Want de enige die dan gesnapt werd, dat was ik. Uh, <laughs> Waarin maar ik viel heb, u dan op? Dat weet ik niet. Maar uh, ik viel wel op. En uh, ik heb het een keer gehad toen was ik nog. Uh, de meest typerende, toen waren we foldertjes aan het rondbrengen. Ik was een lid van de PvdA voor de verkiezingen. En we allemaal en ik was toen nog niet zo dik als nu. Ja. Of ik had net iets achter de rug waardoor ik ernstig was afgevallen. Dus ik viel ook niet op, op mijn omvang. Mm -hmm. En toen uh, liepen we daar met z'n twintig Allemaal in PvdA T-shirtjes. En dan komt er een verwaarde man op mij af. Ik dus kon dus op iedereen, uh, er waren ook al jonge dames bij... die toch echt appetijtelijker waren dan ik. Dat negeerden die allemaal, er waren ook knappere jongens bij. Dat negeerden die ook allemaal. Hij kwam recht op me af en kwam een heel verward vertoog... en wou mij, met mij op de vuist en ga maar door. Dat is echt typerend. En dat is ook altijd zo gebleven? Ja. ja u hoor. trekt het aan? Ja. En u heeft geen idee waar het vandaan komt nee. of waar het hem in zit? Nee, nou ja, dat initiële, dat weet ik niet waar dat vandaan komt. Hm. Dat, nou ja, net zo goed als komieken niet weten waar de nee. lach vandaan komt. Ja. En als de, de echte grote, dan Het grote talent, dat is er. Ik zeg niet dat dit een. Maar ik begrijp wat ik mm -hmm. bedoel. ja. En dat wordt herkend. En dan vervolgens, doordat zij het herkennen... Ja, als mensen het heren, dan begin je er zelf ook achter te komen... dat het misschien wel zo is en dat je er iets mee kunt doen. En maar zo, u zei net, ze zijn heel verschillend. Je hebt mensen zoals ik. Ja, maar hoe zou ook, u dan uzelf dat type omschrijven? Ja, er zijn mensen die... Uh, uh, nou, ik ben een, een beetje... Uh, een wilstype, denk ik, toch wel. Want een wilstype? Uh, ja, dat heet dan zo... Je hebt gevoelstypes en wilstypes. Je hebt intellectueel denken willen voelen. Dat is toch de indeling die nog van Plato komt. Mm -hmm. En dan hoor, ik ben wel niet zozeer bij... De, de, de, de, naar buiten komt het als wil. Ja, ja. Natuurlijk wordt er gedacht en is er gevoel bij. Maar je hebt ook mensen die het via hun analytische kracht doen. Je hebt ook mensen die het via hun gevoel doen. Maar ik hoor meer tot het... Uh, ja, ik zeg nog wel eens, ik moet er altijd nu, omdat ik de baas niet meer ben, dat ik... Ik ben dat zo lang geweest dat ik... Als ik, ik ben natuurlijk consultant en adviseur, Dat zeg ik ook altijd tegen de mensen. Ja, jongens, jullie maken het uit, ik niet. Maar ik kan niet meer maar anders gedragen. Hè? Dus ik, dan heb ik het allemaal gehoord. En dan zeg ik, nou, ik heb het allemaal gehoord. We moeten nu het volgende doen. <lacht> en dan, zo gedraagt ja. een baas zich, ja. nietwaar. En toen ik de baas was, waren de mensen altijd blij dat ik dat zei. Maar mensen zullen ze, u ook overal je en niet, altijd nog als de baas je dat zien. Had dat niet eerder kunnen zeggen? Zo gaat het dan vaak. Dus ik doe dat niet lichtvaardig. Ik hm. doe, er, doe er lang over. En dan, uh, als je dan goed zit, dan gaan de mensen zeggen... had je dat niet eerder kunnen zeggen. Maar is het een, een prettig bewustzijn? Ik bedoel, overal waar je binnenkomt... dat dat aan je kont hangt? Dat dat... Nee. Dat, nee? Uh, je roept er ook veel vijanden mee op. Uh, die meneer die net uh, instuurde... dat is geen vriend. Dat nee, is nee, nee. En dat roep je er dus ook mee op. Dat is... Uh, dus het heeft... Uh, je hebt natuurlijk ook veel hielenlikkers. Ja, dat is, uh, ja. Uh, ja het, het, het, het is iets wat. Ik heb er mijn brood mee verdiend. Mm -hmm. Dus ik ben er helemaal niet negatief over. En, uh, ik heb er ook prachtige ontmoetingen aan overgehouden. Uh, dus ik ben blij dat, dat ik zo'n bestuurlijk talent heb. En ook heb mogen benutten. Maar. Uh, ja, dat is het dan. Zag uw moeder het eigenlijk in u? Ja, waarschijnlijk wel, omdat ze u de financiën liet doen. Ja. Maar ze zag niet dat ik het zo ver zou brengen. Nee? Ze maakten zich daar zorgen over. Want? Nou ja, omdat ik er nogal onmogelijk uitzag. Uh, oh. Nou, de, dat is ook als je ouder wordt, wordt het ook minder. Want dan ziet iedereen er onmogelijk uit. <lacht> dus ik ook. Ja, maar ik was bepaald maar zag geen zag je er als kind onmogelijk on on on ja, uit? ik was bepaald Hoe dan? geen knappe jongen. Ik, had, uh, ik was dik. Ik had een enorme bril met glazen, met van die gympod glazen. Ja. En ja, dat paste niet in het schoonheidsideaal van begin van de jaren 60, eind van de jaren 50. En leed u daaronder? Nee, niet zo erg. Nee hoorde ik niet heb altijd zo veel? Erg. Nee, het is natuurlijk vervelend als je gepest wordt. Hm. Maar ik was nogal strijdbaar. En, uh... Uh, dus uh, ik werd wel geplaagd, maar ik, uh, nee. Dat, uh, maar dat, dat gebeurt je dus ook? Terwijl u uh, net het verhaal hield van altijd overal de yeah, klassenoudsten? Dat is natuurlijk zo. Dat, uh, als je niet de sterkste van de school bent... we praten hier over de lagere school... Mm -hmm. dan moet je veel meer vechten dan uh, wanneer je... we zaten in de top vier. Nou, dan moet je heel veel vechten. Als je gewoon in de middenmoot bent en je maakt je houtje een beetje gedijst... dan heb je nergens last van. Maar ja, dat, uh, dat was dat dus aan nu niet de universiteit? nee. En wat was uw wapen? Nou, afhankelijk gewoon mijn fysieke gewicht en uh, ook wel uh, strijdbaarheid. Dus voor niemand bang. Gewoon omdat ik kwaad werd. Dus het dus helemaal niet dat ik uh, gewoon kwaad en uh, sloeg erop en uh, kon me niet schelen of iemand groter was of uh, maakte me niet uit verder. Ik was boos en, uh, en na de hand werd het een scherpe tong. En dat werd zo erg dat ik... Ik weet nog wel dat ik... want Ik werd ook op het gymnasium natuurlijk geplaagd. Want wij, wij waren arm. Dus ik droeg de kleren van mijn vader af. En daar werd ik natuurlijk geweldig mee getreiterd. Dus u was lelijk en arm? Ja. Maar min had ik uh, allemaal rijke vriendjes. Waarmee wij dan uh, gingen zeilen op zondag. en uh, Nee, ik kan niet zeggen dat ik... We waren arm thuis, maar op school was ik niet arm. En dan gingen we huiswerk maken. was natuurlijk wel slim. En, uh, maar hoe kreeg u dat dan voor elkaar? Want arm en lelijk, dat lijkt me geen prettige combinatie om dan toch uh, in ja, de smaak te gaan. Goed, uh, ja, dat was toch wel zo. Ja. Ik heb ook nooit met uh, de opposite sex... Uh, problemen gehad. Nee, nee nou ja, de puberteit, de problemen die iedereen heeft. Dan heb je vooral problemen met jezelf. Ook de knappe jongens. Dat had jongens. ik natuurlijk ook. Maar ik kan niet zeggen dat ik... Uh, ik kwam maar twee jaar, toen ik 15 was en toen ik 16 was, dat ik echt niet in de knoop zat met mezelf en ook niet goed uit de voeten met de opposite seks. Maar daarvoor ging het goed en daarna ook. En waar zat dat hem dan in? Hoe kreeg ik dat voor? Ik had nou toch een soort opgewekt zelfvertrouwen. Dat was er even niet. Het was er voor wel. En ik kon die school natuurlijk goed aan. Uh -huh. Want het gymnasium, Beta, dat is toch het zwaarste wat je had. En, uh, Ja. Uh, en daarna ook. Weer. En dat vinden uh, meisjes leuk. En natuurlijk gevat, hè. Want, uh, goed van de tongriemen. En dat wil ook nog wel een beetje helpen, natuurlijk. En de poëzie? Nee. Nee, nee u schreef in die tijd nog geen. Nee. Uh gedichtjes nee, nee, Die u dan nee. ergens in een tas liet vallen nee, of zo? Nee, nee, nee, Dat vond ik een beetje slap. Oh. Ja, zo een was u dat, er ook? Ja, dat vond ik een dat beetje... Dat was dan melig. Dat, dat schrijf ik ook in dat, in dat ene interview van dat uh, gerijmelerij. Daar doen we niet nee, aan. Nee, nee, nee. Stevig gekost. Ja. U heeft ook een gedicht voor uw vader erin opgenomen. Wilt u dat voorlezen? Ja. Zal ik zeggen op welke ja. pagina het staat? Vindt u het zo? Pagina 9, het voeteneind. Althans, ik ga ervan uit dat dat het gedicht ja, is dat, dat is. over dat uw vader gaat. Het dat voeten eind. Als ik waak, vlakker je in mijn bewustzijn. Als een beginsel van wil en sterke humaniteit. Maar in halsslaap zie ik je doorschenen hunkeren. Wachtend aan mijn voeten Lang ben je opgetreden in mijn droom. Onduidelijk teruggekeerd. Om onduidelijke redenen met redenaties van een scharrelaar. We zijn er beiden niet van overtuigd dat het jouw schuld niet was... en dat het mijn schuld niet was. Het kind dat ik toen was begreep het niet. Vader, kom alsjeblieft niet meer, want ik zal het nooit begrijpen. Nooit. Nooit. Hoe vaak je ook terugkomt. De tijd is zelf een spook. Een spook dat grimmig schaterend valse hoop munt... Van die echt terug? Ja. Ja, dat is die periode in je half slapen. Op het moment dat je gaat slapen en nog niet slaapt, dan zie je zijn kinderen ook vaak, daarom zijn ze bang. Dan komen ze in bed uit en dan zien ze, ze willen een glaasje water en noem die maar. Dus in die, in de, tussen de waken en, en slapen in is er zo'n halve droom waarin dit soort dingen gebeuren. En dat was beangstigend of juist niet? Oh, beide. beide. Hm. Dus enerzijds uh, is het prettig om je vader te zien. Anderzijds is het, uh, het schiet niet op. Hè? Dit, het blijft daar hangen. En dat komt omdat die man die, die had kanker. En toen bleef ze maar doorbehandelen. Dus die man die heeft er vier jaar over gedaan. Eer die dan eindelijk een keer, een keer dood was. En dat was dus heel onduidelijk. Want dan lag hij weer in het ziekenhuis en dan kwam hij weer terug. En dat werd je toen als kind niet uitgelegd. Het woord dus kanker werd waarschijnlijk nee, ook niet nee, uitgesproken. Dat allemaal weggehouden. Wisten We Wist natuurlijk wel dat hij ziek was en dat hij ernstig ziek was. zochten hem natuurlijk op in het ziekenhuis. Maar wat er aan de, aan de hand was en wat de prognose was en allemaal, dat soort, dat deed men niet. Hm. Dat, dat, daar hield men de kinderen buiten. Goed bedoeld. Hè? Allemaal, het is al moeilijk genoeg voor die kinderen, laten ze daar niet meer lastig van. Ja. En dat hij dood zou gaan, daar de hield de u geen kids. rekening mee als nee, kind. Nee, nee. Dus dan blijft het heel onduidelijk. En dan is hij dood en dan begrijp je dat ook weer niet. Nee. Dus dat vind je terug in dit gedicht. En toen bleef hij dus komen. En, ja. en wanneer heeft u dit gedicht geschreven? Weet u dat nog? Ja, dat is toch alweer een tijd geleden. Maar die gedichten ontstaan langzaam. Uh -huh. Dus ik ben ermee begonnen in mijn dertigste of zo. En het is eigenlijk uh, voor deze bundel, hoor, dus een jaar of twee geleden pas, uh, afgerond. Was hij taalgevoelig ook, uw vader? Nee, mijn vader was uh, een kind van de, van, de, van de crisis. Dus hij had heel graag schilder geworden. Echt een gaafde amateur schilder. Won op prijzen, de talensprijs. Oh. Dat weet ik nog goed. omdat uh, Die bestond uit een grote langwerpige doos met uh, olieverf. Dat was toen heel duur. Met al die Zijn prachtige kleuren vijf, op een rij. En uh, als hij die dan weer gewonnen had, dan kregen wij de oude doos om mee te spelen. Dus daarom weet ik dat nog. En uh, hij, hij was heel muzikaal. Dus hij speelde goed viool en hij zong als voorzitter van het Bachkoor. Uh, dus dat was meer een... Uh, een heel kunstzinnig milieu dus ja, eigenlijk. Ja. ja. Waar u de liefde voor de kunst ja, heeft zeker, opgevat. Absoluut. Ja, Absoluut. Hey, uh, uh, hij gaf ook les in. Dan moest ook altijd mee. Ik, Kerk in. Ik kan nu nog geen kerk voorbij gaan zonder even aan de klink te voelen. In Nederland zijn ze dan meestal dicht. Dat maakt me niet zo'n goede reclame voor het geloof, maar goed. Maar in Frankrijk en Italië zijn ze nog altijd open. En hangen vaak de mooiste dingen. Dus, uh... U eindigt het uh, gedicht met de tijd zelf is een spook. Een spook dat grimmig, schaterend, valse hoop munt. De tijd is wel een... Uh, uh, als je vader op jonge leeftijd sterft... een, een vervreemdend begrip, kan ik het zo noemen? Ja. ja. Ja. En überhaupt... is tijd een vervreemdend begrip. Nou, ik zou zeggen, hè? <laughs> ja, wat wou je zeggen? in interview, maar probeer het zelf ook eens... ook bij te zeggen. En goed, als je dan 68 en dan bent... Dat is een aardige beginregel. De tijd is een vervreemdend begrip. Is een vervreemdend begrip. Nou, wellicht... Ja, en laten doen, we dan eens verder is, is gaan. Want u, legt u mij eens uit naar... hoe dat dan verder werkt? Ik schrijf dat zinnetje dan stel op. Stel even dan... dat u denkt, nou maar dan moet je dat... Wat je moet doen is in ieder geval... Zo'n soort stel even dat u... Dat, we maken nu even een grapje over. Ja, ja. En stel even dat u dat... Denk, goh, dan moet u dat vooral ergens opschrijven. Op een plek waar je het weer terug kunt vinden. <lacht> maak het toch wel eens aan <lacht> bij mij. En uh, dan kijk je er nog weer eens naar. Dan zijn er heel veel snippers en flodders waar je niks mee doet. En sommigen wel. En uh, nou, dan komt er weer wat bij. En, uh, en soms gaat u heb je ook wel eens echt... dat een gedicht in één keer pats of bijna pats, want het klopt natuurlijk nooit, komt nooit helemaal goed uh, uit uh, te voorschijn. Uh, dus het, het varieert van heel lang erover doen, zoals dit gedicht, mm -hmm. maar tot een paar weken erover doen. En gaat u er dan echt voor zitten? Ja, maar ik ga niet zitten van kom, ik ga eens even dichten. Nee. Maar tussen, vaak gebeuren die dingen tussen twee. De overgang van het een naar het ander. Dus als ik uh, uh, ja, veel post heb. En dan moet daarna ook nog allerlei post lezen. Uh -huh. Noem maar wat. Of ik moet zelf wat schrijven. En De overgang van het een naar het ander. Ontstaat er nog wel eens uh, een, uh, iets dat ik op moet schrijven voordat ik weer verder ga. Laten we uh, nog een gedicht. Want ik wil u veel laten voorlezen. Um, een gedicht waarvan u in de Volkskrant al zei... daar zal dan wel weer... tegen John Schoorl ja, dat, dat... daar zal dan wel weer het hele vaderlandse volk overvallen. Het homo gedicht. Jongen, meneer ja, Dokters van Leeuwen. Dus ja, even kijken op welke pagina bedoelt, staat het u ook alweer. de titel noemen. Jeugd heet Jeugd. het. Pagina 14. Ja, het. Leest u het eerst maar voor. Ja. Jeugd. Het was ochtend in november...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 Kunst verdient openbaarheid. Mm -hmm. En als het muziek is, dan moet het gespeeld worden. Als het schilderijen zijn, dan moeten ze opgehangen worden. En als het een staan dan moeten ze in je tuin staan of in een openbare ruimte. Een gedicht dan moet er voorgelezen maar worden. Maar kunst zijn vaak ook heel intieme ontboezemingen. Ja. Waar uh, ja, lef voor nodig is om uh, ons daar ja, dan moet je geen kunst van maken. te doen. Ik vind dus dat de openbaring of het openbaar maken uh -huh. van kunst. Uh, en dat kan van alles zijn. U heeft daar een mooie ring. Ja, die heeft u om. Ja, dat, die heb ik om. Dat... Ja, die laat u zien. Uh -huh. ja. En die zal ongetwijfeld betekenis voor u hebben. Dat neem ik zomaar eens aan. En, uh, dus het is een naar mijn wijze van zien... Uh, een onverbrekelijk element van kunst dat hij... en dan de manier waarop je dat doet. Dat kan natuurlijk allerlei vormen aanleggen. Uh -huh. Maar goed, in deze tijd is een mediatijd, is een elektronische tijd. Dus we zitten hier achter een elektronisch machientje hè, dat dit uh, de eten instuurt. Ja, dus dat, dit is nu de openbaringsvorm die hierbij hoort. Ja. En dan kan je moeilijk zeggen: ja, nee, maar dit is zo intiem. Het is helemaal niet intiem. Het is een gedicht. Als het een, een homoerotisch beelderwerk zou zijn geweest. Wat hadden we dan gezegd? Hadden we dat in het schuurtje op moeten bergen? Dat is precies dezelfde vraag. Mm -hmm. ja, dus uh, ja, dat doe je ook niet. Als je het mooi genoeg vindt, doe je dat niet. Dus ja. Dus, uh, en een paar uh, ja, kleingelovige uh, of kleinburgerlijke mensen die daar uh, ja, iets van vinden. Uh, dat, het niet, nou, dat interesseert mij helemaal niets. Oh, het boek, of het boek, de bundel, staat vol met uh, verlangens. Hè? Ja, nou ja, een man met, met verlangens. Dat lezen jullie erin. Ik nou, lees dat, dat lees ik erin. In. Bijvoorbeeld het gedicht Harro. Um, dat gaat, heb ik mij laten vertellen over een, een jeugdvriend van u. Ja, klopt. Um, misschien wilt u dat ook nog voorlezen. Want ik zie de tijd uh, onder ons vandaan schieten. Er zijn er twee, hè? Ja, Wilt u de tweede doen? Of wilt u ze allebei doen? Zegt Dat u het maar. Ik willen alle twee doen. Dat kan. Het eerste gedicht heet... Harro komt boven. Die aardige enigmatische jongen... die overigens ook spierwit haar had... en die uiteraard een raadselachtige naam had... die jongen die bovendien 1,82 meter lang was... en slank en mager, maar niet dun... pleegde 21 jaar geleden zelfmoord... Naar verluidt. Maar, maar kroppen kan het wel, want tegenkomen deed ik hem niet meer. Van iemand die, zei, die het van zijn zuster zei te hebben, hoorde ik dat hij recht uit de zee was ingelopen. Nu krijgen wij, Harold komt boven, deel 2. Harold, je leeft weer in mijn gedachten, na lang bedolven te hebben gelegen. Leef je ook echt weer? Wij spraken destijds over vrouwen alsof wij er toen al veel van afwisten. Maar wij verlangden alleen maar. Nu weet ik niet veel meer, maar tenminste dat ik verlang. Wat voor gesprek moet ik met je aanknopen? Het gesprek met degene die niet levend zijn is zeer waardevol. Deels een goede dienst van geen zijde. Of leef je nog en moet de toonzetting dan anders? Verdriet heb ik wel. En wel het verdriet dat jij toen had... Of was het alleen je wanhoop, keerzijde van je esthetische levenshouding? Ik neem aan dat het app was en dat de zon scheen. Ja, u schrijft hier, nu weet ik niet veel meer, maar tenminste dat ja, ik verlang. Ja, precies. Dat weet jij helemaal niet als je puber bent. Het hm. vereist een zekere oefening en nederigheid... en dat doe je niet als je puber bent om dat in te zien... Dus vandaar dat het 21 jaar later dat inzicht er pas is. Hm. Had u nooit geen contact meer gehad met Harro? Nee. Maar was het een hechte vriendschap? Of? Ja. Het was niet mijn boezemvriend, maar het was wel een echte vriend. Hm. En er is dus een mogelijkheid dat hij gewoon ja, nu naar de radio nou, luistert? Nou, goed, dan komt er, laat het even van je horen. En uh, we ongetwijfeld hier de website benaderen... En, uh, dan zal er een deel 3 moeten komen van dat artikel van dat gedicht. Denkt u dat hij nog leeft? Zou het kunnen? Ik denk het niet. Hm. Omdat ik hem. Uh, meestal uh, dode mensen treden nog wel eens op in je geest. Iedereen praat er ook over. En dat, is oh, dat vind je ook in de klassieke literatuur -tucht, hè, dat vader verschijnt of weet ik veel wat. En, uh, maar meestal gebeurt dat niet met levende mensen. Hm. Dat komt er ook wel eens voor, maar toch veel minder. Als je dat in de literatuur beziet, dan zie je weinig dromen... waarin levende mensen optreden, die dan een boodschap hebben. Wel van dode mensen. Ja, overkomt u dat regelmatig? Overkomt nee. mij eigenlijk nooit. Nou, dat komt nog wel. Hè? Dat komt dat dan nog wel. ben nog jong. Ja, ja. Dus, uh... Dan gaat het vanzelf gebeuren, denkt u. Ja, dat weet ik niet. Hm. Dus sommigen hebben het veel. Gaan er ook in op. Maar u? Want uh, niet het niet. komt het wel komt een paar keer voor. voor, ja. voor Uw vader op het uh, voeteneind en nu deze Haro ja, die tegen u spreekt. Het is niet iedere, iedere ochtend raken, hoor. Dus, uh, <laughs> Zo één keer in de week. Je hebt mensen die daar helemaal in opgaan, maar dat ontraad ik ook. Je moet in het hele leven. Niet in het verleden en ook niet in de toekomst. En niet in de dood... En, je moet het nu leven. Ja, Wat u, waar we mee begonnen hè, met het gedicht ja. weggewaaid. U heeft hier nog, daar wil ik nog even over spelen, want u heeft het speciale citaat nog opgezocht. Uh, ja. een prachtige uitgave van Rumke, psychiater. Ja. Ja. Um, wat was nou ook alweer de titel? Het heeft ook zo'n mooie okay. titel, uit de jaren 50. Levenstijdperken van de man. Ja. Professor dokter H.C. Rumke. Met ja. een omhoud. Dat zijn twee van die puntjes op de uur, weet je wel? Precies. Levenstijdperken van de man en dus niet van de vrouw? Nee. nee, dit gaat ook over vrouwen. Maar het gaat iets meer over mannen. Maar dan moet u het lezen. Ja, nou ik ben heel benieuwd. Maar goed, u, u, u, u, u heeft een citaat uh, daaruit gezocht. En, en daar, ja, daar wilde u iets, iets over zeggen. Ja, want dat, dat u zegt dat het uh, gaat heel... Opgezocht. Uh, ik kwam er tegen omdat ik dit boek ook gebruik... voor een stukje van mijn proefschrift. Wat er um, nog altijd van moet komen, ja, meneer dokter van Leeuwen. Wat, dan weer een jaartje in het ziekenhuis. En dan weer dit. En dan weer ja, nu weer en, een nu grote weer een oplacht. Interview. Ja, praten we nog geen eens over interviews. interview. Van. Nou, ik ben toch best wel een heel stuk, hoor. Maar goed. Nou, we wachten het af. De final push moet nog even komen. Maar dan moet ik niet nog weer zo'n grote... Moet dat eerst af zijn. Ja. Uh, nou, ik heb veel vragen gekregen van... Hoe komt het nu dat je nu toch actiever aan het dichter geslagen bent ja. dan voorheen? Want dat is natuurlijk zo. De meeste gedichten zijn wel van een oudere tijd. Maar ik heb het, het is toch wel wat versneld. En, uh, hier komt een citaat dat daar een antwoord op is. Dit is dus uit dat boekje van Rumke, En hij zegt daarover het volgende. Ik wees reeds op de hoogst interessante beschouwingen van Jung. Dat is Carl Jung, hè? Uh -huh. de mens en zijn symbolen onder andere. Uh, beschouwingen van Jung over de psychologie van een rijpere leeftijd. Hier is de taak de weg naar het eigen innerlijk te vinden. Voor alles wordt, gezacht, uh, wordt getracht naar intensivering... Naar tot ontplooiing brengen van het innerlijk leven. Door Jong wordt steeds met kracht betoogd dat het niet tot ontwikkeling gekomen. blijft dringen naar ontplooiing. Oeroude archaïsche belevingsvormen vragen toch nog om hun recht. De, de, nou, dat, uh, waar de komen sprookjes, die sprookjes, de late sprookjes. Van? vragen toch nog om, uh, om hun recht. De verloren gegaan relatie met het collectief onderbewuste, de archetypen. Oertype van mensen beleven, nou, als je dat hier ziet. Elfjes erop, uh, dwerg erop, hè, roep u maar. <lacht> uh, worden opnieuw geactiveerd. Alles wordt losgewoeld. Verdrongen vertederingen. Pakken we de gedichtenbundel ja? er even bij. Hè? Verdrongen vertederingen. Het, het mooi, hè? Ja. Mooi taalgebruik, toch? U had het zelf kunnen schrijven. dat nou, <lacht> is een groot man. En dat ja. moet nog maar even blijken of ik dat ook uh, was. Maar verdrongen vertederingen reizen op. En dan gaat het nog een hele tijd door, maar dit is de kern van, mm -hmm. van wat ik te betogen heb. Dus de man is op dus ja, zoek naar bij mij echt. Dus, het eigen innerlijk. Ja, maar daardoor... Dus dat, wat mij vooral trof was dat wat nog niet tot ontwikkeling is gekomen, want ik ben natuurlijk vroeg begonnen, en mm -hmm. toen ben ik gaan werken. Ik heb twee dingen waarbij dat zo is. Dat is, uh, Ik had ook wel bij de universiteit kunnen blijven. Mm -hmm. Redelijk goed gestudeerd, zou ik maar zeggen. Maar dat heb ik ook niet gedaan, want ik, ik wou er toch iets van de wereld zien. Ik ben nu lang genoeg op de universiteit en school en zo, dus dat heb ik niet gedaan. Waar werk ik nu? Voor een belangrijk gedeelte van mijn tijd bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Dat is een postacademische instelling. Waar u decaan bent, toch? Ja, ik, ben ja. Daar, ik promoveer daar en ik ben daar decaan, ja. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Ook, de gedichten komen nog eerder. Nou, dus altijd wel gedaan, maar nooit echt eens dus even de mouwen opgerold. En nu dus wel. Om het ook daadwerkelijk weer, te gaan doen. Dus daar zie je echt dat dat, uh, dat, dat, dat niet, niet of onvoldoende tot ontwikkeling gekomen blijft, Van ik zo mooi, dringen naar ontplooiing. Dat uh -huh. is echt, ja, dat kan ik ook echt niet. Dus, dus niet van mij... Uh, beste luisteraars, maar van de heer, van de heer Jong... die geciteerd wordt door Roemke. En dat klopt dus echt. Maar is het dan al die tijd uitstel geweest? Nee, ik heb het niet bewust veel te druk gewoon. Het is niet een kwestie van... ik stel het maar even uit. Het drong zich niet op uh, zoals het zich nu... Uh -huh. u, u, u, u, u, u, maar, sinds ik met pensioen ben opdrikt. Maar heeft u het idee dat u met die poëzie dichter bij uzelf terechtkomt... dus bij het innerlijk dan uh, in uw werkzame leven? Nee, dat vind ik moeilijk. Je drukt in je werk... in je werken met anderen... in het, uh, in het zien van... Uh, ook veel uit. Maar het is natuurlijk wel beschouwender. Mm -hmm. Je hebt gewoon ook meer tijd om te beschouwen. Je hoeft... Uh, uh, ja, je zit niet alsmaar in vliegtuigen... op uh, uh, vreselijke vliegvelden... en dat soort dingen. Nou, daar kan ook veel moois ontstaan in vliegtuigen. Ja, ja maar nou. <laughs> en wachtruimtes... Ik vind het knap, ik vind het uh, buitengewoon. Nee, maar als het dan toch over poëzie gaat... Ja. Ik bedoel, schrijven en lezen kun je ja, ook uh, in een vliegtuig? Ja. Ja. Nou, ja, lezen wel. Ik heb uh, poes gelezen in het vliegtuig. Maar schrijven in een, in een vliegtuig, dat vind ik toch heel moeilijk. hoor. Maar kort gezegd, wat levert het u op, deze bundel? U persoonlijk? Uh, ja, dat, dat een beetje herhalen van het dringt zich naar voren, zoals uh, Jung dat zegt. En het geeft wel enige voldoening als het zich dan naar voren gedrongen heeft... en als het ergens toe leidt. En dat heeft het gedaan. En ik hoop dat een aantal mensen, en van een aantal mensen heb ik dat al gehoord... daar enige genoegen aan beleeft en ook inzichten krijgt... die ze anders niet gehad zouden hebben. Dat vind ik zelf ook altijd leuk als ik iets lees. Dus uh, ook qua gedichten, daar lees je voor. En, ja, als anderen dat aan mijn gedichten beleven... dat vind ik, zo, vind ik prettig. Volgens mij gaat dat gebeuren. Weggewaaid, zo heet de bundel uh, van Arthur Dokters van Leeuwen. Uitgaan van Prometheus. Wat en wat staat prijs. er... Nou ophouden, he. en wat staat er op de tegel? Het is maar ah, één woord. Niet allemaal. Ik vind zelf moet je niet altijd serieus nemen. Nee, tuurlijk niet. Op die tegel staat doorzetten met een uitroepteken. Dat riep uw moeder zeker altijd. Nou, dat zit een beetje in de familie. Ze hebben, mijn ouders hebben het bepaald niet makkelijk gehad. Uh, uh, natuurlijk de oorlog meegemaakt. Mijn vader had eerst een ongeluk. Daar kreeg hij gelukkig wat geld voor. En met dat geld zijn ze getrouwd. En ze waren nog niet getrouwd. Of uh, de oorlog breekt uit. En mijn moeder krijgt rheumatiek. Doorzet. Ja, dus die mensen zijn... Uh, maar ze waren niet... Uh, ze waren... Uh, uh, Dank u wel. Opgewekt. Moet het afronden. Doorzetten. Ja, maar wel opgewekt was getekend, Maar wel opgewekt. Nou, dat mag duidelijk zijn. Zo dadelijk op deze zender twee dingen. Ook daar zal het gaan over de gespannen verhoudingen... tussen Nederland en Rusland. Een mooie avond verder. Dank meneer Dokters van Leeuwen. Dit was aflevering 2000. Laat me denken. 713 Ja 2713 morgen ontvangen wij een van de grootste Nederlandse componisten aller tijden Louis Adriessen. Tot dan. Radio 1 Kennisstof NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Deze maand 100 jaar geleden werd Simon Cabichot geboren en zoals hij schreef schrijft er niet één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 Ster versterkt je kennis. Meer weten, kijk op Ster.nl. Dit is Radio 1.